Bismillah salatu wa salam ala alihi wa sahbihi wa toen Quraysh rustig verder ging in het afwijzen van de islam en het vervolgen van de moslims besloot de profeet vrede zij met hem een smeekbede tegen hen te verrichten en hij zei o oh Allah help mij in de strijd tegen hen. Op welke wijze? Door hen te treffen met zeven jaren, zoals die van Yusuf alayhi salam. En dit bracht sommigen van hen er zelfs toe om kadavers en botten te eten. Ze hadden niks. Jullie kennen natuurlijk de zeven jaren van Yusuf alayhi salam. Zijn volk werd getroffen door droogte, en ze hadden niks meer. ...om te eten. Maar Jozef salam heeft dat zien aankomen aan de hand van de droom van de koning. En hij gaf er uitleg aan. En hij zei, er zullen zeven jaren aanbreken... ...waarin de oogst goed zal zijn, waarin het goed gesteld zal zijn met de oogst. En daarna zullen er zeven jaren aanbreken wanneer mensen het moeilijk zullen krijgen... Ontzettend lastig zullen krijgen. Dus hij heeft van tevoren. Heeft hij wat graan opgeslagen. En. Daarna toen die zeven jaren aanbraken. Waarin het moeilijk was. Voor hun. Wat heeft hij gedaan. Hij begon met het uitdelen van die graan. Die voedsel. Waardoor iedereen het heeft gered. Alhamdulillah. De profeet heeft Allah subhanahu wa ta'ala gevraagd. Om zeven jaar Te laten aanbreken. Zoals de jaren van Yusuf alayhi salam. En dit bracht sommigen van hen zelfs ertoe om kadavers en botten te eten. En ze werden zodanig uitgehongerd dat sommigen van hen rook begonnen te zien. Ze begonnen zelfs rook te zien. Moet je je voorstellen van de honger. Abu Sufyan besloot, toen de tijd nog moest besloot samen met anderen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, te gaan. En ze zeiden tegen hem, o Mohammed, jij beweert gestuurd. Te zijn met genade. Dat is een feit. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zijn profeet, en we hebben jou slechts als Rahm, als genade, gestuurd naar de werelden. Dus jij beweert gestuurd te zijn als genade voor de werelden, en je volk dreigt bijna vernietigd te raken. Vraag Allah. Subhanahu wa ta'ala, om dit leed van ons weg te nemen. En genadig als de profeet sallallahu alayhi wa sallam was, deed hij dit. Waarna de situatie verbeterde. En ondanks dit incident is Korees, nadat dit leed werd weggenomen, teruggegaan naar haar opstandigheid. Teruggegaan naar haar ongeloof. En Allah subhanahu wa ta'ala. Liet dan ook weten dat er een dag zou aanbreken waarop hij ten volste wraak op hen zou nemen. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in vers nummer 16 van Surat Duggan. Wat zegt hij dan? <tiedert> Oftewel, en gedenk de dag dat wij hen zullen grijpen met de zware bestraffing. Voorwaar? Wij zijn vergelders. En met deze grote vergelding wordt ofwel hetgeen bedoeld wat hen is overkomen op de dag van Badr. Of hetgeen wat hen zou overkomen op de dag des Badr De dag van Badr, je weet. Als je het hebt over de hoofden van Korees, Als je het hebt over de grote mannen van Korees, De meeste van hen vonden de dood op de dag van Badder. En als het niet de dag van Badder is. Waarop dit vers slaat. Dan is het wel de dag des Badr de dag des ordees, zullen zij allemaal verantwoording moeten afleggen voor hun wandaden. En voor de hijra naar Medina, voordat de profeet en de metgezellen immigreerden naar Medina, deed zich een incident voor. Een belangrijk incident. Waarbij de Persen en de Romeinen slaags met elkaar raakten. En deze strijd werd uiteindelijk gewonnen door de Persen. En even voor de duidelijkheid, de moslims... Voelden zich meer verbonden met de Romeinen. Want de Romeinen waren lieden van het boek. Romeinen, christenen, waren lieden van het boek. En de Perzen, oftewel Korees, de veel aanbidders. Voelden zich meer verbonden met de Perzen, Want de Persen waren zoals zij aanbidders van stenenbeelden. Waren vuuraanbidders. Waarom moest Jerekeen? Voor de duidelijkheid. Dus toen zij... ...met elkaar slaags raakte, ...was er ook... ...enigszins... ...tussen de moslims in Mecca... ...en de mosherikien in Mecca... ...was er een soort kleine strijd gaande. Een strijd, een verbale strijd... ...voor de duidelijkheid... ...dat werd niet gevochten met de hand... ...maar het was meer een verbale strijd. Wij zijn voor hun... ...en jullie zijn voor de anderen. En dit gegeven dus het feit dat eigenlijk de persen wonnen dit gegeven maakte de veel aanbidders ontzettend blij ze waren blij met dit gegeven dat de persen hadden gewonnen omdat de persen zoals zij aanbidders waren van stenenbeelden dus ze waren blij nou, je kent het wel als je je meer verbonden voelt met iemand als hij bijvoorbeeld overwint dan voel jij ook bij jezelf enigszins blijdschap opkomen vreugde opkomen omdat diegene Gewonnen heeft. Dus Korees was blij. En dat natuurlijk werd tegen de moslims gebruikt. Steeds werden zij daarop aangesproken. Jullie zijn lieden van het boek. Zij zijn lieden van het boek. En toch hebben zij van ons verloren. Toen de veel goden aanbidders op een dag. Het woord richten tot de metgezellen. Van de profeet sallallahu Zeggende. Jullie zijn lieden van het boek. En de christenen zijn lieden van het boek. Wij zijn daarentegen ongeletterd. De Arabieren werden, werden altijd aangemerkt als ongeletterd. En dat klopt wel. De meerderheid van hun was ongeletterd. Terwijl de lieden van het boek daarentegen mensen waren die konden schrijven en lezen. Ze zeiden wij zijn daarentegen ongeletterden. En onze broeders, de persen, hebben de strijd tegen jullie broeders, de lieden van het boek, gewonnen. Zouden wij tegen elkaar ten strijde trekken, dan zouden wij ook winnen. En op dat moment openbaarde Allah subhanahu wa taala de beginversen van Surah al rom Wat staat daarin? Alif Lam Mim al Zoals Allah subhanahu wa taala zegt, fi adna al-arb. De interpretatie van de betekenis is als volgt: Alif Lam Mim. De Romeinen zijn overwonnen. In het nabijgelegen land. En in enkele jaren zegt Allah subhanahu wa taala. Hij zegt Allah subhanahu wa taala, fi Als de Arabieren het woord bidda' in de mond nemen. Dan doelen zij op een aantal tussen de drie en de negen. En zij zullen na hun verlies, want ze hebben verloren, zullen zij weer overwinnen. En dat zou gebeuren, geschieden, in enkele jaar. Om nog preciezer te zijn tussen de drie en negen jaar. Na het horen van deze woorden ging Abu Bakr radiyallahu anhu naar buiten. En hij riep. Zijn jullie blij met de overwinning van jullie broeders op de Onzen? Zijn jullie daar blij mee? Wees niet al te blij, zeiden ze, Want Allah zou de Romeinen doen overwinnen op de persen. Onze profeet heeft ons hiervan op de hoogte gesteld. Op dat moment stond Hubei ibn Khalaf, een van de meest listige mensen binnen Korees, die ook de profeet ontzettend vijandig gezind was. Hij stond op en zei tegen hem, tegen Abu Bakr, je hebt gelogen. Kan niet zo zijn dat de Romeinen. De volgende keer overwinnen. Bestaat niet. Wanneer Abu Bakr tegen hem zei. Jij bent een nog grotere leugenaar. O vijand van Allah. Obehe riep. Toen ik ben zelfs bereid. Zei hij. Als je me niet gelooft. Ik ben zelfs bereid om een weddenschap met je aan te gaan. Tien kamelen van mijn kant. En tien kamelen van jouw kant. Wat zeg je daarvan. Een verderschap, dat het niet gaat gebeuren. Als de Romeinen overwinnen, dan krijg jij die tien kamelen van mij. Maar als de Persen overwinnen, of er gebeurt niks, dan krijg ik die tien kamelen van jou. En je hebt de tijd, zei hij, tot over drie jaar. Want dat is wat Abu Bakr in eerste instantie daarvan begreep. Drie jaar. En Abu Bakr ging hiermee akkoord. En dit was natuurlijk voordat zoiets verboden werd gemaakt. Het ging van de touwen. U weten allemaal als het gaat om de verboden zaken als het gaat om de verplichtingen en de verboden zaken dat heeft zich voornamelijk voorgedaan in Medina want Mekka was een tijd waarin de profeet sallallahu wasallam, zich vestigde of focuste op wat? tawhid dus op dat moment was er nog geen sprake van een verbod op het aangaan van weddenschappen dus Abu Bakr radiallahu anhu zei ja maar toen Abu Bakr radiallahu anhu terugkeerde naar de Profeet, naar zijn leraar, naar de meester die hun allemaal heeft onderwezen, wees de Profeet hem op een zaak die Abu Bakr was ontgaan. Die was hij vergeten. Hij zei tegen hem dat Allah spreekt in de Koran van bidden niet. En bidden, als je het hebt over bidden, dan heb je het over een aantal die ligt tussen drie en negen. Dus het kan langer dan drie jaar duren. En je hebt de tijd. Tot drie jaar. Abu Bakr haaste zich naar Obe. Op dat moment haaste hij zich naar Obe. Met de vraag of hij bereid was. Om het aantal kamelen op te hogen. En de tijd te verlengen. Hij zei tegen hem. Laten wij er honderd kamelen van maken. En de tijd verlengen. Tot negen jaar. Waarna Obe ibn Ghalef hiermee akkoord ging. Daarmee zat Abu Bakr radiallahu. En hoe veilig. Binnen negen jaar wisten de Romeinen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala te kennen gaf, te winnen van de Pers. Dat gebeurde ook. En subhanallah, je blijft je verbazen over het feit dat Korees ondanks alle tekenen die zij hebben gezien, toch zijn blijven weigeren om Mohammed sallallahu alayhi sallam, te volgen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hiervoor behoeden. Want sommige mensen, het lijkt alsof hun harten zijn verzegeld. Er komt niks meer doorheen. Niks meer, het licht van iman, het licht van het geloof, bereikt hun harten niet meer. Hoog Allah ons daarvoor behoeden. Dus, in de aangegeven tijd hebben de Romeinen van de persen weten te winnen. En dit was voor de moslims aanleiding tot vreugde, want de Koran had weer gelijk gekregen. Niet dat zij daaraan twijfelden, maar het is goed om te zien dat de zaken die de Koran verkondigt, ook werkelijk uitkomen. Want dat is natuurlijk een stimulans voor de moslims om zich nog meer vast te houden aan het geloof. En het is ook tegelijkertijd misschien een aanleiding voor anderen om het geloof te omarmen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala schonk de lieden van het boek die dichter bij de moslims stonden dan de persen, de overwinning. En ik wil het voor vandaag hierbij laten. Inshallah subhanahu wa ta'ala.